Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 43, opgenomen op 16 juli 2012. Hey, leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Deze week hebben we een snelle week, want Martijn, zijn familie is op bezoek in Italië. En dus zullen we het proberen zo kort mogelijk te houden. En dat betekent ook dat Martijn geen tijd heeft gehad om het goed voor te bereiden. En aangezien ik daar volledig op vertrouw bij Martijn... <laughs> zit ik hier ook zonder, zonder enig idee waar we het over gaan hebben. Maar misschien resulteert dat dan eindelijk een keer in een behapbare podcast. Nou ja, Altijd behapbaar, joh. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat klare brokken. Ondertussen hebben we natuurlijk deze week wel een paar dingen meegemaakt... waar we het over kunnen hebben. Uh, dus we zullen wel... We zullen wel met iets komen, maar het is natuurlijk ook fijn dat jij zo meteen uh, die microfoon van je af kan werpen, die headset van je af kan werpen. En als een vrijman richting uh, binnensteden van dorpjes in Italië kan gaan met jou. Dus. Zo is het. Leuk man, dat ze er zijn. Ja, dus uh, ik, uh, ik probeer wat minder tijd aan alles te besteden. maar uh, goed. Het, uh... Waren ze al eerder bij jou in Italië geweest? Ja, vorig jaar. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, ik dacht eigenlijk dat het de eerste keer was. Nee, vorig jaar heb ik ze echt de hele week mee op pad moeten nemen. Maar nou ja, dus hebben ze zoiets van, oké, okay, we gaan zelf wel een beetje. Want ze zijn nou ook met de auto, vorig jaar met het vliegtuig. Dus ze hebben lekker hun eigen ding gaan ze ook doen tussendoor. Yes. Nou, in ieder geval hartstikke gezellig natuurlijk. Ja. Uh, drama dit weekend. Ja, blijkbaar. Ja. <laughs> jij, bent, jij bent naar een uh, presentatie geweest. Zogenaamd, tussen haakjes. Ja, oké je die reclames van dat als je gratis op vakantie gaat, of in niet reclames, maar in films heb je dat wel eens. Dan zeggen ze, ja maar gratis op vakantie moet je alleen een paar presentaties bijwonen wonen. Dat gaan altijd van die timeshare appartementen, weet je wel. Waar Is mensen echt boord als fuck zitten, zo van, oh, mag ik alsjeblieft nu naar het zwembad, weet je wel. Want ze zetten ja. gratis op vakantie. Nou, dat moet je er een beetje bij voorstellen, bij die ASUS <lacht> presentatie. De... alleen werd je dan geen vakantie beloofd. Nee, nee, nee, nee. Ik krijg een USB-stick mee naast. Eh... Uh... Ja, ja, vrijdag was er was een Asus-presentatie. Uh, in dit geval niet alleen gericht op tablets. Aangezien nou, uh, mijn interesse vooral uitgaat naar tablets, was ik dus nogal verveeld uh, over alle andere dingetjes die ze hebben aangekondigd. Maar in principe leuk hoor, in de Escape. En uh, Asus regelt dat redelijk, redelijk goed. Oh, oh, ja, al had er voor mij wat meer tempo en veel minder informatie over allerlei andere crappen in kunnen zitten. Uh, maar goed, euh, een van de dingen die daar gezegd is, euh, die ondertussen weer een klein beetje genuanceerd moet worden kennelijk, is dat de 201 en Up een update kunnen verwachten voor Jellybean. Nu lijkt het erop dat ik misschien het woord sowieso niet heb gehoord, want de nuance die vanmorgen door Asus is gegeven is dat 201 en Up een uh, update kunnen verwachten, maar dat er voor de slider en originele transformer, de 101, nog geen beslissing is gemaakt. <tus> Uh, ...dat ze daar uitgebreid, uh, of in ieder geval uitgebreid... ...dat ze daar hebben aangegeven dat de 201 en Up wel een update krijgen. Interpreteer ik niet als een goed teken voor de slider en de transformer. Maar toen wij vrijdagavond het over mijn ervaringen hadden die dag... Uh, ...was de conclusie, of onze conclusie... ...en ik ben natuurlijk daarvoor verantwoordelijk omdat ik daarbij was... ...dat uh, de 101 uh, en slider geen update krijgen... Uiteindelijk heb ik dat niet helemaal goed begrepen. Uh, en was Asus daar niet zo blij mee. Uh, jammer de bammer. Ja, nou... Uh, kijk, we hebben het er net al uh, voor de podcast over gehad. Het is hoe je het communiceert naar je pers. Want uh, wij zijn natuurlijk gewoon pers. Hoe je dat bent, het op bent verkeerd. En je bent daar om een perspresentatie te geven. Um, hoe je iets communiceert is heel belangrijk. Dat het niet verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat het positief geïnterpreteerd wordt. Dat alles duidelijk is voor die pers. En als jij zegt... De 201 en hoger kunnen sowieso, of, of je laat het woordje sowieso weg, maakt niet eens uit, een update verwachten. Ja, dan vind ik het niet vreemd dat pers gaat denken van oké, okay, dan uh, kunnen we eigenlijk die, uh, die eerdere modellen uh, wegstrepen. Um, ja, maar ik vind dat niet eens zo, zo onlogisch. En daarbij, uh, denk ik, hebben we het ook over gehad, uh, er is natuurlijk veel aandacht naar uitgegaan sinds we die post geplaatst hebben. Die is uh, door redelijk wat websites overgenomen. Um, en dat misschien aces-Nederland wel op de kop heeft gehad van aces-internationaal. Van uh, jongens, uh, dat weten we nog niet eens. En jullie gaan nou al op de zaken vooruit lopen. Dus, uh... Nou, ik, ik vind het niet erg om de fout bij mezelf te leggen hoor. Bedoel, misschien hebben ze het wel duidelijker gezegd. Dat heb ik het niet duidelijk gehoord, zeg maar. <laughs> um, ik uh, ging daar met die informatie voor mijn gevoel weg. En uiteindelijk baal ik er natuurlijk van dat dat niet helemaal klopt. Of dat dus misschien... Dat ze, wat jij zegt hoor, dat ze misschien daarop terugkomen op een andere reden. Maar dat nu uiteindelijk die informatie niet meer relevant of niet meer per se echt blijkt te zijn is, uh, vind ik natuurlijk gewoon vervelend. Vooral ook omdat dan nu blijkt dat ik daar vrijdag dus echt een hele dag voor niks heb gezeten. Precies, dat was het enige nieuwtje, ja. Voor de rest heb ik daar dus echt helemaal niks geleerd. Het ging ze dus allemaal over de 300 en over de Infinity en de Nexus die in september kwam. Maar dat had Tweakers natuurlijk ook vorige week al. Ja, um, ja dus ja, wat... wat, wat, wat, wat ja, dan baal ik daar helemaal van. Maar ja, goed, jammer. Maar aan iedere, ieder nadeel heb ze voordeel, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Toen jij ASIS vanmorgen aan de telefoon hebt, heb je wel duidelijkheid gekregen over iets anders. Of in ieder geval, duidelijkheid. <laughs> Als ik het op... goed geïnterpreteerd heb. Eh, eh, ik kan het <laughs> zeggen: disclaimer, disclaimer, disclaimer. Uh, Precies. Duidelijkheid op de manier waarop je uh, duidelijkheid van ASIS Nederland krijgt. Laten we het dan maar zo beschrijven. Ja, dat is een van de weinige fabrikanten waarbij je echt heel lastig duidelijkheid krijgt. Uh, maar goed, de, de petfoon heb ik natuurlijk gevraagd... want ik kreeg van een aantal bezoekers de vraag van... ja, wanneer komt dat ding nou? Want ja, ja, mooi ding. Wanneer komt dat ding? Ja, hier in Italië is die al een uh, maand koop bijvoorbeeld. Oké, okay, cool. Wanneer maar, komt die? Uh, ja, niet. Ah, <laughs> meen je? Nee, ja, Ezes uh, uh, gaf aan van... Uh, ja, um, het is nog steeds onduidelijk voor uh, België en Nederland... maar uh, op korte termijn we er dus maar niet vanuit. En aangezien die dus al in heel veel landen wel gelanceerd is denk ik dat dat in Nederland ook niet meer gaat gebeuren. Want hoe langer ze wachten, hoe verouderd de zaak is die eigenlijk wordt. Um, en ik denk dat het grootste probleem is dat de telecomproviders in Nederland, dus de Vodafones, T-Mobile's en KPN's uh, van deze wereld het gewoon niet zien zitten om dat ding met abonnementen te gaan aanbieden. Uh, en dat is wel hetgeen waar, waarmee je moet verkopen, want los is dat ding gewoon duizend euro en zie ik het ook niet gebeuren. Ja, en het feit dat ze vrijdag dus echt over alles dingen hebben verteld. Echt serieus, van USB-kabels, tot moederwoorden, tot headsets, tot netbookslo. Uh, en, en de tablets die we al kenden. En dat dat ding dus helemaal niet genoemd is, dat is uh, geen goed teken. Nee. Maar voordat we gaan zeggen dat hij nooit komt, zeg ik, zeg ik op korte termijn. <laughs> uh, ja, dat betekent nooit, hè. Want uiteindelijk, als hij er niet binnen nu een half jaar is... En dat is, zeg ik, sowieso al te laat, zeg maar. Maar als hij niet binnen nu en volgende week is, zeg maar, dan is het alweer een oude, verouderd product. Ja, nou ja, dat, precies. Dat probleem ga je dan krijgen. Uh, maar goed, ik denk ook niet dat heel veel mensen... Uh, ja, weet je wat het is? Toen het gelanceerd werd, dat product, uh, hadden wij of had ik in ieder geval nog wel zoiets van... Oké, okay, daar, daar kan wel een, een nichemarkt voor zijn. Uh, het is wel aantrekkelijk, het ziet er goed uit. Uh, het werkt behoorlijk, zoals we het in eerste instantie zagen. Ja. Uh, en het is een uniek product. Exact, en dat is de hele reden dat volgens mij wij beide, alle twee, uh, zeker vorig jaar nog best gecharmeerd waren van Asus. Ja. Omdat ze juist dingen als de transformer, de slider en de padfone aan het proberen zijn. Um. Maar helaas, pindakaas dus. Ja, nou nee, goed, we doen niks. Hè? Oh wel. Mocht je nou echt heel erg verdrietig zijn geweest dit weekend, ...doordat ik heb gezegd: uh, hij komt niet voor je originele transformer. Jumme excuus, mea culpa, mea maxima culpa. Maar volgens mij komt die update nooit. <laughs> um, de Galaxy Tab 2. Ja. 7.0. 7.0, die heb ik uh, van de week... Uh, was het vrijdag? Ja, ja. Vrijdag gereviewd. Uh, of zaterdag heb ik niet meer. Maar goed, maakt niet uit. Uh, in ieder geval dit weekend uh, de review online gezet. Um, is grotendeels de 10.1, de, de, 10 de grotere versie, de Galaxy Tab 2... De zaak is 10.1, um, maar met een aantal kleine uh, veranderingen. En de, de grootste verandering is natuurlijk het display, maar dat spreekt voor zich. 7 inch, ook een lagere resolutie, 1024 bij 600 pixels. Voor de rest is de TouchWiz interface iets minder uitgebreid, mindere widgets. Um, en de uh, speakers zitten niet aan de zijkanten voor, voor op het display zeg maar, zoals bij de 10.1, maar die zitten onder. Een beetje zoals je van uh, <acht> smartphones, smartphones gewend bent, volgens mij, onder bij de dock connector. Ah, net zoals de Acer Iconia a 15 Ja, die heb jij natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste verschillen. Um, voor de rest blijft het bij mij nog steeds een, een multimedia entertainment apparaat, wat, wat voor de gemiddelde consument echt absoluut geschikt is. Als je graag games speelt, uh, uh, surft op internet, YouTube-videos kijkt, uh, applicaties wil downloaden... Um, is het is allemaal fantastisch, want die touch-ups interface werkt gewoon uh, soepel. Android 4.0 werkt soepel. Alleen als je geavanceerdere dingen gaat doen. Je gaat echt flink multitask met 20 applicaties open. Je gaat uh, de uh, shooters spelen met uh, geavanceerde graphics. Of je gaat 1080p films aan een lopende band kijken. Dan merk je dat uh, de dual processor het zwaar krijgt. En dan kan het gaan haperen. En dan kan het allemaal trager worden. Ook het renderen van widgets gaat wat trager. Het openen van applicaties gaat wat trager. Het aanzetten van het apparaat duurt een aantal seconden voordat hij reageert. Dus daarin merk je wel echt dat je met een middenklasse apparaat te maken hebt. Maar aan de andere kant uh, kost deze tablet uh, het is nu 220, 230 euro. En ik hoop dat in Nederland nog steeds de actie komt zoals die hier in Italië is. Dat je moet kopen voor 199, 179 euro. Dan is het gewoon een fantastisch leuk apparaat uh, om, om te hebben erbij. Het kost niet heel veel geld en je krijgt gewoon wel een, een, een goed functionerend Android apparaat. En da dat konden we tot nu toe nog niet over heel veel tablets zeggen. Um, de laatste puntje 7 inch, dat is natuurlijk uh, een veel kleiner formaat dan 10,1 inch. En um, dat heb ik wel als heel positief ervaren in de zin van mobiliteit. Ik, uh, ik heb hem tot nu toe overal nog meer mee naartoe genomen. Even snel wat surfen, uh, even snel een game spelen of, of uh, website bijwerken. Dat is ideaal, want je stopt hem in je binnenzak of even snel in een kleine tas. Dus uh, daar ben ik uh, redelijk tevreden over. Dus uh, mijn, mijn review was uh, positief. Nice! Hey, uh, de Nexus 7 is onderweg, hè? Uh, naar jou. Maar uh, natuurlijk ook onderweg naar Nederland. Zoals we net hebben gezegd, waarschijnlijk september. Betekent dit dat dat ding nog tien weken verkocht kan worden? En dat hij daarna echt gewoon, uh, zoals het er nu naar lijkt, overschaduwd wordt door de Nexus 7. Met een hogere resolutie, <coughs> waarschijnlijk om en nabij dezelfde prijs. Uh, ...de ondersteuning van Google met de laatste software... ...waar Samsung natuurlijk een slechte mm -hmm. reputatie heeft. Um, betekent dit dus tien weken interessant? Of? Ja, gedeeltelijk wel. Um, uh, aan de andere kant ligt de Nexus waarschijnlijk op 249 euro... ...en wat ik al zei, ik verwacht dat Samsung de 7.0 um, binnen nu en een maand op 199 euro zet... ...of wellicht iets lager, omdat juist de Nexus 7 geïntroduceerd wordt. Dus het scheelt nog wel 50 tot 70 euro dan... Um, maar ja, ik weet niet of dat voor mensen dan, uh, dan uh, een groot genoeg prijsverschil is om toch voor die uh, Galaxy Step 7 te kiezen. Uh, hij heeft niet heel veel voordelen, wat jij zegt. Misschien dat je die TouchWiz interface als voordeel zou kunnen noemen. Want er zitten wel een aantal handige, handige functies in. Maar voor de rest uh, uh, wint de Nexus 7 het eigenlijk. Heeft de Nexus 7 camera op de achterzijde? Nou ja. Nee. Nou, dat heeft deze dan nog wel, maar die is heel erg matig. Ja, nee, maar dat is dus belangrijk. Uiteindelijk uh, krijgen wij natuurlijk altijd regelmatig de vraag... van waar moet ik mijn geld aan uitgeven? Ja, ja. ja. En... Oh ja, goed. Dat, dat, dat, de antwoord is heel simpel. Dan geef je 50 euro extra uit... en dan heb je de next zeven met ook nog eens een keer... 8 gigabyte extra aan opslag Ja, dat denk ik dan ook uh, op dit moment... dat dat uh, het juiste antwoord is. Dus de vraag is van... ik wil nu een tablet kopen... dan heb je echt een leuk ding aan dit ding. Dan zeg je van... oh, ja, ik vind het niet erg om nog eventjes aan te zien... zeg maar een maand of twee... Uh, ...dan kan je beter je muntjes nog even in de broekzak houden. Ja. right. Nou, oh, interesting. Maar wel een leuk ding om te zien hoor. Ja, absoluut. Uh, mooi apparaat, werkt goed. Uh, dat, doet, dat doet me denken aan een stukje wat ik op jouw website heb geplaatst. Was dat vorige week of deze week? Uh, volgens mij was dat na de podcast vorige week over de iPad mini. Ja. Uh, dat het, oh daar hebben we het volgens mij wel over gehad de enige reden waarom Apple een iPad mini zou uitbrengen ja. uh, daar hebben we het dan volgens mij in de podcast over gehad maar daar heb ik het ook even over die Galaxy Tab 2 7.0 mm -hmm. want het ziet er inderdaad uit als zoals ik het in mijn hoofd heb een beetje zeg maar zoals een uh, iPad mini eruit zou zien al is er toch een belangrijk de denkfout die daar gemaakt is door mij en, en door uh, mijn schoenen uh, is dat een iPad Mini waarschijnlijk uh, gewoon een 4,3 verhouding houdt. Ja. Dat ligt in de verwachting. En daarmee zou die dus nog 40% groter zijn dan de, iPad, dan de Nexus 7 of de Galaxy Tab 7 en, en dat soort dingen. En ik begin eventjes kort over die iPad Mini, omdat de geruchten die blijven echt in hoog tempo uh, over het internet stromen. Ook vandaag was het New York Times volgens mij dat jij zei vanochtend... Mm -hmm was ze weer met van hij komt echt, ik, ik moet het nog steeds zien. En nog steeds denk ik in ieder geval dat de enige reden dat Apple dat zou doen... is om te zorgen dat ze instappers in de tabletmarkt zo snel mogelijk opsluiten... in het Apples ecosysteem. En niet omdat ze daar zoveel echte, grote iPad-verkopers door zouden missen. Nee, nou, absoluut mee eens. En, uh, ja, ik vond, ik vond het wel grappig, de, want jij zei toen van... Uh, uh, die Galaxy Tab 2 uh, die lijkt er wel heel veel op en toen we inderdaad dat plaatje van de witte versie erbij pakte uh, leek het wel heel veel op een iPad Mini inderdaad, maar goed de, de afmetingen uh, daar gelaten. Ja, da de vraag is natuurlijk, hè, als een Galaxy Tab te veel op een iPad lijkt om verkocht te worden in verschillende landen, want het is in verschillende landen verboden, zelfs in Amerika is er een importban op dat ding, lijkt een iPad Mini dan niet te veel op een Galaxy Tab 7? <kwijls> En dat is natuurlijk ja. interessant om te kijken hoe Precies. dat zich gaat ontwikkelen. Natuurlijk. Hoe moe ik ook word van al die patentdingen, dat, dat vind ik dan wel weer leuk om te zien of Samsung daarop uh, inspringt. Als ja. ik Samsung was, <laughs> ja. had ik het, zou ik het doen. Ja, ook daar blijf ik bij. Hè. Het is een soort, uh, in het Engels heet dat fiduciary responsibility. Mm -hmm. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover je aandeelhouders om zoveel mogelijk geld te verdienen voor die aandeelhouders... Um, en daar, betekent dus, uh, of daar hoort ook bij zeg maar, alle juridische uh, bokkensprongen die je kan maken. maken uh, om te kijken, want als het het voordeel is... Hè, Apple heeft het mooi voor elkaar op dit moment eventjes dat die Galaxy Tap het land niet in mag. Ja. Uh, ook al verkochten ze er waarschijnlijk niet echt enorm veel, maar toch worden er minder verkocht. Ja, klopt. Dus hoort het bij hun verantwoordelijkheid zeg maar, om het maximale eruit te halen. Maar diezelfde verantwoordelijkheid heeft Google, heeft Samsung, hebben de anderen. Nee Meens. Right, um, nou ja, nog eventjes dan terug naar die Nexus 7. Ik, ik zie dus dat die, die Galaxy Tab waarschijnlijk niet zo heel lang interessant blijft. En ook het volgende tablet waar we het kort over hebben is niet zo interessant. Maar wat daar interessant aan is, is dat er een budget tablet van Jarvik aangekondigd is met een Play Store. En ik zie daar dus alleen maar in dat ook de budgetfabrikanten nu gedwongen worden om betere uh, tablets, hè. Mm -hmm. een tablet met Google Zegen is beter dan een tablet zonder Google Zegen uiteindelijk, uh, op de markt te gaan brengen. Een goede zaak. Ja, wat, wat, wat mij daarin opvalt um, is dat uh, de markt eigenlijk een beetje naar elkaar toe um, aan het groeien is. In de zin van, je had eerst tablets van 50 euro, tablets van 1000 euro. Dat wordt nou een beetje... Uh, compacter gemaakt in de zin van oké, okay, tablets van 150 euro tot, uh, tot 600 euro. Um, natuurlijk heb je nog steeds uitschieters naar boven en naar beneden maar um, wat jij zegt budget tablet fabrikanten die gaan hun tablets iets meer naar de midden middenklasse trekken met die Google certificering en Jarvik bijvoorbeeld komt ook met Bluetooth en je ziet Point of View in Jarvik met IPS displays komen dus dat wordt iets meer naar de middenklasse getrokken die, die denken daar meer te kunnen halen Um, en, en een fabrikant als Samsung lanceren steeds meer middenklasse modellen, omdat ze zien dat, dat mensen steeds minder uit willen geven. En minder uh, geïnteresseerd zijn, of tenminste het merendeel van de consumenten is minder geïnteresseerd in een full HD display. Op een Android tablet het dan over. Hè? Uh, of, of een, of een quadcore uh, processor. Uh, als het maar een leuk entertainment device is dat soepel werkt. Ja. Dus dat ik, groeit een beetje naar elkaar toe. Ik, ik, ik denk dat een heleboel mensen met jouw interpretatie eens zijn. Ik verwoord het meestal iets anders. Ik zeg meestal van als mensen een high-end tablet willen kopen, kopen ze een iPad. En als ze minder uit willen geven, dan kom je bij dat soort apparaten uh, terecht. De, de middenklasse Android tablets, want dan moet die ook aanzienlijk minder kosten. Mm. Uh, ik weet dat niet iedereen die mening met me deelt, maar toch denk ik dat dat een heel groot... Onderdeel is van de, van de afweging. Wil ik een high-end tablet koop ik, een tablet zoals ik hem ken, de iPad? Wil ik er iets minder, dan moeten die fabrikanten zoals uh, Asus met hun 300T of Samsung met hun Galaxy Tab 2 lijn in dat middensegment aanwezig zijn om die dingen weg te kunnen zetten aan die, aan die consumenten. Tuurlijk, tuurlijk, maar high-end daar, uh, we zien bijvoorbeeld Samsung nou, die heeft niks in het high-end meer zitten. Nee, Asus nog wel hoor, met Infinity natuurlijk. Precies, Asus wel. Ja. Maar ja, dat, dat wordt dan door velen weer gezien als een. Ultrabook, uh, notebook slash nog iets ja en de 300T is echt een inferieur product ja dus ja dat is dan toch uh, dat is dan toch opvallend maar goed dat zijn dus de trends die we deze week hebben kunnen spotten uh, voor deze podcast uh, ik weet niet of je nog iets aan toe te voegen hebt of dat je zegt van ik ga mijn korte broek aan doen en mijn slippers en <laughs> die aan heb ik al <laughs> nee, nee, die draag ik al twee maanden maar uh, met, uh, ik was ze wel hoor maar... Oh, oh, oh, nou echt? Ja? Oh nee, ik, ik, ik, ik, ik denk dat die mensen die twijfelden nu duidelijkheid hebben. Nee, ja, je weet het nooit. Je moet het tegenwoordig uh, duidelijk zijn, hè, anders worden het met dingen uh, fout geïnterpreteerd. Ja, in het kader van de duidelijkheid: er komt geen update voor de <laughs> 101 en er komt geen padfoon. <laughs> Precies. Nee, ik, uh, um, we hebben deze week niet heel veel bijzondere dingen uh, gezien. Een paar kleine updates die ik zo even uit mijn hoofd kan noemen: is dat de Microsoft uh, Service tablets waarschijnlijk alleen online te koop zullen zijn via Microsoft. En dat retailers die hem willen aanbieden hem ook via Microsoft online kunnen kopen. Dus er zijn wel mogelijkheden dat een mediamarkt of weet ik veel wat uh, zich gaat verkopen. Maar in eerste instantie dus alleen via de online stores van Microsoft in Nederland. Uh, Google Plus app uh, voor de iPad, daar heb jij natuurlijk al ervaring mee. Ja. Niet bijzonder? Ja, be veel beter dan die app dat het was inderdaad. Uh, br bruikbaar, best oké. Okay. Oké, okay. ah, super. Um, voor de rest uh, denk ik dat we het belangrijkste wel uh, bij gehad hebben. Ja, Jij hebt natuurlijk weer een mooi aantal app-reviews gemaakt, dus check het app-review gedeelte vanuit het hoofdmenu even. Twee uh, iPad-accessoires gereviewd van, Ken's, van, Belkin. van Belkin. En je hebt de Iconia Tab A510, zoals we al kocht, uh, zeiden, thuis liggen voor een review. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar uh, wat je ervaringen daarvan gaan zijn. Ja, een dik zwaar ding, maar uh, goede ervaring tot nu toe. Ja. Nou ja, okay. dit, zo zie je dat als je een beetje op bepaalde vlakken inlevert dat het positief kan zijn voor andere delen. Zo is dat. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, dan spreken we elkaar volgende week. Ja. Tot volgende week. Ciao. Ciao.